Ja, je hebt het drank geproefd. En nu nog een jij veranderen. Oh, lieve helft. Ik lag met een aap. Ik kreeg buikpijn van het lachen. Waar is dat dan met kruikje? Eén slokje levenswater moet ik nemen. Wees ik er nog in. Dat is het zo. Kun ik je eraf? Slokje in de keel. Wel, bekomertje, je ook al even taart?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 Dat heen al, nogal wel zo'n tamelijk griezelige schildpaddenbeest, dat moet Paulus zijn. Oeh, Paulus, wat verschrikkelijk. Ben ik, ben ik nog op tijd? Oh, oh nee, dat da, da, ben ik niet. Ach, hoe hoe ik zie het al. Daar heb je Paulus de moskemouter veranderd in een schildpad. Oeh, wat er En dan te denken dat het allemaal mijn schuld is. Jouw schuld, Salomo, waarom? Omdat ik die kruidjes verwisseld heb, als ik dat niet gedaan had. Oh, oh, oh, Salomo, jouw schuld is het niet aan de mijne. Ik, Gregorius, wie ik ben. Ik heb die wisseltjes ook verkruikeld. Ik bedoel, ik heb de krinkeltjes ook verkruikeld. Gregorius, heb jij ook al aan die kruidjes gezeten? Met de beste bedoelingen. Ik wil zeggen, met de moeste bedelingen. Hou stil, daar is Rijn de Vos ook nog. Goedenavond vrienden. Ook ik heb het in ertoe bijgedragen om de toverkunst van Eucalypta te laten slagen. Ook ik heb de kruikjes verwisseld.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 Wat zou jij ogenboren? Nee, maar dat is om de rempels. Paulus in levende leven. Ja, hij is gered. Lang leven ons allemaal? Oh, oh, lieve helft nog wat toe, nou is alles toch nog misgegaan. Hier ben ik weer Spring, springlevend en kerngezond. En wat ik gedaan heb, ik heb een wonderlijn opgezocht voor deze schildpad. Hebben jullie al met een kennis gemaakt? Mag ik me dat even voorstellen? Ze heet Eucalypta en ze is mijn waakpad of mijn schild vond, of hoe je haar noemen wilt. Eucalypta, kom eens hier met je kop, dan krijg je de halsband om. Oh, als jullie het goed vinden, dan ga ik nou maar naar huis. Schiet jij maar op, hè? Dan gaat hij al. <lacht> met zijn staart tussen de poten. En kijk eens naar Eucalypta. Ze pest waarachtig een paar dikke schildpadden uit haar schildpaddenogen. Hm, ja, ja, vrienden. Hm, zo zie je maar weer.